Je kan geen twee dingen tegelijk doen, Maurice. De vader van Honoré heeft hier dicht bij een hoeve. Misschien krijgen we daar wat te eten. Hij heeft zijn buik volgevreten bij de keizer. Relaties. Knap werk. Na afloop gebruik maken van zijn haar. Dat was een toeval. Op zijn wenken heb je, heb je, Heb je de keizer gezien? Ja. Niet om trots op te zijn. Stakker. Ja. De keizer piste net in zijn broek. Ja, ik raak de pest in als ik jou zie staan, maar dan vol allemaal. Nee. Ik vertel net, mijn zwager Wijs zit hier vlakbij in zijn fabriek. Daar is vast wat te eten. De fabriek is geen hoeve. Gaan jullie dan, ik kom met een uur. Ik heb het wijs beloofd. We moeten ons regiment nog zoeken, weet je dat? We zijn twee kilometer van Sedan. Ja. Nou? Verrek. Nou, die zijn niet ver weg. Een bom. alleen is altijd te komt Kom nou, ik sta te krimpen. Zie zie al eens drie keer van de honger. Nou, daar kun je beter niet onder gaan staan. Tot over een uur. Breng tabak mee. Bijs! Hé, wijs! Ja? Wie? Ah, ja, ik kom! Ik kom! Schiet op! Ja, ja! Wat zei je, wordt er gevaarlijk man? Maar... Gaat die paar bommen, slecht gericht vuur. Alle machten, wat doe je nou? Dat oh, zie je, ik barricadeer de vensters. En ze proberen je broodwinning in puin te schieten. Die ellendelingen. Man, denk toch alleen om jezelf en je vrouw, die zeker ongerust is. Alles waar ik jaren aan geploeterd heb. Aan een dode wijs heeft de fabriek ook niks. Oh, voordat dat gebeurt gaan er eerst tien pruisen neer. Je bent gek, kerel. Goeie. Voilà. Slecht gerecht. Hier kun je het zien, bij het venster. Een prachtig kijkgat heb ik opengelaten. Van hieruit schiet ik ze neer als konijnen. Hé, hou op, ben je nou gek geworden. Ik ben niet zo verwaand te beweren dat ik er verstand van heb, maar ik voel dat het leger hier is en ze daar in een beroerde positie ja, zit. Onzin. Het twaalfde legerkorps staat hier in Bazey, maar verdeeld. De generaal wacht op bevelen. Ik hoorde bij de staf waar ik vanochtend voor was. Ach wat, praatjes van de jongens. Zo gaat het altijd. Iedereen weet het. Luister nou. Het eerste staat langs de Givonne. Maar aan de verkeerde kant, zonder dekking. Voor in het bos waar de Pruis zich verschuilt. Het zevende ligt op het plateau van Flein. Waar het geen schot kan lossen of op zijn eigen troepen. Wie beweert dat? Ik. Ik weet het toch zeker, man. De staf. Kijk. Kijk daar. Het vijfde korps, voor de helft gedund, ligt nog voor de wallen van Sedan. Kunnen door de versperring niet binnenkomen. Kom hier, kom hier. Kijk. Hier kijk je uit op het zuiden. Het zuiden van Sedan. Daar, het dal van de Maas. Zie je daar geen langs de toppen die zwarte schuivende lijn hè, als zwarte mieren? Daar heb je ze! Uh, de Pruisen. De hele ochtend zie ik ze al voorbij trekken. Alle inwoners van de stad hebben ze gezien, maar de generaal sluit hun ogen. Juist! En daar heb ik genoeg van. Die stommelingen van generaal strijven ons als veen naar de slagbank. Nou zitten we helemaal vast. Van alle kanten komen de Pruisen, ons leger is verloren. Ik heb mijn korporaal beloofd met een uur terug te keren, maar ik ga niet. Ik laat mij nog liever doodschieten als desateur. Ze kunnen zonder mij gaan. Wat een troep! Geef hem maar geweer maar, Dat schiet op een kogel door mijn kop. Maurice, nou waar jij het die gek wordt. Alles staat me plotseling voor de geest. De ramp van Freuswieler. Frankrijk in verwarring, zonder aanvoerders, zonder voldoende wapens en eten. Ik voel het! Nu wordt die voorspelling bewaarheid. Wij worden vernietigd. Ik ben maar een simpel individu, maar het is zo duidelijk als wat. Zwijg toch, jongen. Luister, als je wordt verslagen kun je toch eerst die vervloekte pruisen doodschieten, zoveel dat je er de grond mee kan bedekken? Jij bent soldaat. Kijk maar aan. Ik zou willen meevechten als ik vrij was. Oeh, ik kan er niet aan denken zonder lust te krijgen die schofte te de nek om te draaien. Trouwens, wie weet. Oeh, die oorlog, die rotoorlog! Jij wilt dat ik ga vechten en je scheldt op de oorlog. Jazeker, de volken behoren tot elkaar te komen. Dat gebeurt in geen eeuwen. Zelfs als alle volken tot elkaar kwamen, ging het nog niet met de Pruis. Maar jij hebt gelijk. Ik moet wel tegen hen vechten, omdat het de wet van het leven is. Jij moet hier weg, in godsnaam voor je vrouw, mijn zuster Henriette. Ja, even farbashines afleggen. De... de kelder afsluiten, ze zijn in staat op de En De hel... noodgevaar, toen nog, man. Ja, ja, ik breng jullie terug. Ik weet waar het zesde ligt in sedan. Ik ga, en waarheen? Naar mijn corporaal. Genezen door jou. Vaarwel. nee, nee. Tot ziens. Geen fratsen, ik vind de weg wel. Houd, Luizend. Wat moet je hier? Ik ga naar mijn compie. Mijn corporal is begint te hoeven. Het 106e? Ja, dat was. Die weg is versperd. Zie je die helm op 100 meter? Dat zijn de beren. We verschansen ons in de fabriek. Versterk de poort. Versterkt de poort met alles wat je vinden kan. Bent u de eigen, hè? Ja, later. U kunt niet weer terug. We zijn met negen man. Zo lang mogelijk volhouden. De muren zijn sterk. Toen Mark. Ze bekogelen hun eigen mensen. Naar de eerste verdieping, wat is een belangrijk punt, hier wordt het pleit beslecht. Denkt u? Ongetwijfeld. En dat weet ook de Maarschalk, die nog vannacht zelf is komen zeggen dat we ons liever moeten doodvechten dan sedan te laten bezetten. Maar als de generaals niet oppassen, dan gaat het zo... Ach, laat me met rust, we zullen de vijand wel in de maas dringen. Alle donders, ik heb vergeten de kelder af te sluiten. <laughs> die burgers, om je rot te lachen. Waar wil die man heen, luitenant? Vraag het hem zelf. Hé hey daar, wat moet dat? U hebt het tegen mij? Ja, wat ben je van plan? Ik ben hier in mijn eigen huis, sergeant. Dat kan wel waar zijn, maar we moeten u in de gaten houden als u begrijpt. Ja, ja, dat is hem volkomen duidelijk. Overal dreigt momenteel het gevaar. Niemand is volledig te vertrouwen. Hoe is uw naam eigenlijk? Ik heet Wijs, luitenant. Dit is mijn huis maar dat is de fabriek, de ververij zogezegd. Onze lakenfabriek staat in Sedan. Ik ben procuratiehouder en sta op de nominatie om mijn directeur, monsieur Delayers, op te volgen. Ik heb altijd met hart en ziel de fabrikage van laken gevolgd. Ik ben er volkomen mee vergroeid en daarom. Oh god, die rotpruis. Het is een inslag, mensen. zes zijn de duc, ga jij met drie man controleren als er nog tijd is. Verder nog iets, luitenant? We verschansen ons hier. Treft de nodige voorbereidingen. Met negen man moeten we in staat zijn de vijand op te houden. Daar is alles aan gelegen. Begrepen? Begrepen, luitenant. U staat mij toe, monsieur Wars. Oh, sorry, met alle soorten van genoegen. We moeten alles op alles zetten om de pruis aan hout toe te roepen. Ik wil een kind huilen. Gaan kijken. Voorzichtig. Niet te ver uit het raam. Ach, de kleine Auguste. Het zoontje van de conciërge. Zijn weduwe. Ze wilde tot elke prijs achterblijven terwijl al onze werklieden door de bossen naar België gevlucht zijn. Ah, moedig wijf. Waarom? Het kind heeft tyfus en ligt met hoge koorts. François, ik kom! En ze kan dat kind moeilijk in bed houden in deze omstandigheden. Ik ga naar beneden om het te vragen een veiliger inkomen te vinden. U houdt zich voor het overige welm en bevel? Ja, dat spreekt... Maar u kunt mij er niet van weerhouden om Françoise en haar zoontje te helpen, luitenant. Het is uw eigen huid. Françoise! Ik weet niet wat ik moet doen, monsieur Weiss. Ik kan ook u niet in bed houden. Ja, dat was te voorzien. Waar had ik dan mee moeten gaan met de werklieden? Misschien. Maar de verzorging van mijn kind. Ja, ben je nu alleen aan je lot overgelaten? De oude Clementine is bij mijn huis. Frans Waans, laten we naar binnen gaan. August! oh God, mijn kind! Waar is mijn kind? Is hij weg? Clementine! Clementine! August! Nou, wat heb je mens? Doe jij nou niet of je de biegvader bent? Nee. Pas op hem. Hij wil wat anders. Nou, ja, jullie je liever bezig met de verschansing. Ik heb mijn tassen klaargelegd. Die kunnen naar boven. Voert u hier het bevel? Nee, je luitenant, dan, maar wel in mijn huis. Rustig, meester. Wat moet ik? We gaan eerst je huis in. Wie weet. Nee, mijn kind! Mijn kind! Clementine! Ja. Waar is August? Hier. Goed zo. François, je zoon is in je eigen huis. Kom in. Oh, Mak van mijn hart. Je zou op hem passen, Clementine. Ik wilde de geit zoeken, wat melk het beest heeft te losgelukt. Ze kunnen beter een bok schieten. Wat de monsieur wijs. Clementine, je zuigt te veel. Je hebt niet op August gelet. Uur Nee, nee, dat is niet verstandig nu. Ik ben maar een oud mens. Ga dan liever weg als je hier alleen maar komt om een sider op te zuigen. Ja. Jij denkt dat Laurent terugkomt, hè? <laughs> Vergeet het maar. Die is bij een Belgische snor. Ah, Clementine. Oh, goed, goed. Ik ga achter de foto verrijden. Laat me nog de tijd gunnen. Hoorde ik de naam van Laurent? Is het niet die lange tuindersknecht uit de buurt? Hij wil me trouwen. Oh, Françoise. Ik vroeg me al af, wat zal er met die knappe stevige Françoise aan de hand zijn dat niemand er vraagt. Hoe oud ben je? 26. Ja, dan was je er vroeg bij. Maar ik hield van Kitaar. Van hem is mijn kleine schat. Kijk die nou toch de lieverd. Tien ah, jaar. Pak hem goed in, Françoise. Laurent heeft er zo vaak om me heen gelopen. Maar ik kon Kitaar niet vergeten. Wat raadt nou, u me, monsieur? Als je geen liefde voelt, moet je het niet doen. Ik trouwde mijn Henriette omdat we elkaar lief hadden. Verstop je in het achterhuis. Zorg dat Clement die niet bij de Siderkansen zou door dood tegemoet lopen. En de, de kleine August, als hij beter is, dan kom ik met speelgoed op je bruiloft. U bent altijd zo goed voor ons geweest. Als Laurent komt, zal ik ja zeggen. Meis! Meis! Françoise, adieu. Meis! Adieu. Ja, ja, hier ben ik. We gaan afsluiten. De luitenant stond erop om u te waarschuwen. Ja, ja. Dat was niet afgesproken, monsieur. Ik moest even een vaderlijk woord, luitenant. Geen tijd voor kleine belangen. Hoe is de situatie, luitenant? U houdt zich afzijdig. U bent burger. Duidelijk? Ja, luitenant. We hebben het huis grondig geïnspecteerd. Gelijkvloers zijn de deuren en ramen gebarricadeerd. De manschappen zullen zich verdedigen vanuit de ramen van deze drie kamers. Hebt u op de zolder gekeken? Dat zal eenmaal mijn manschappen wel hebben gedaan. Van daaruit hebben we een goed overzicht. Kunnen we niet samen even met uw permissie naar boven? Ja, goed idee. Mannen, houd die bijen onder vuur. Ze mogen geen meter winnen. Geen meter? Geen centimeter, Ruitenant. Goed zo. Kijk, luitenant. Van hieruit kunnen we de weg overzien. Mijn huis ligt strategisch zeer goed als een kleine citadel. Inderdaad. We hadden geen betere schuilplaats kunnen vinden. U ziet dat het kerkplein door de bijen is bezet. Dat is een kwalijke zaak. Ze zullen het daar niet gemakkelijk hebben. Ze worden nog steeds onder vuur genomen door die eenheid infanteristen. Die zijn al een half uur bezig. Mon dieu, de lijken stapelen zich op. Daar loopt de burger, de ezel. Het is Laurent. Mijn god, die moeten we binnen laten luiten. Nee, dat kan niet meer. Te veel risico. Laurent, Laurent, ik kom je halen. Wacht. Monsieur, ik waarschuw u. Blijf met je poten van die deur. Ik heb toestemming van uw luitenant, die voert hier het commando. Laurent, hierheen. Monsieur Weiss. Halt, eerst fouilleren. Niet nodig, man. Je ziet dat ik mijn eigen geweer bij me heb. Wat wil je? Jullie helpen. Sergeant, er zijn er twee van ons kapot. Ja, laat die vent meevechten. Laurent, jij bent een prima schutter. Zoek een goed plekje en uh, niet missen. Ik praat met de commandant. <laughs> en nog de groetjes van mijn eigen Françoise. Wat zeg je? Ze heeft ja gezegd. Prachtig, kom mee naar boven. Ik pak die bijen. En Salvo met z'n vieren? Ik neem die blauwe. Die roodbaard. Neem ik die magere. Vuur! <hums> Raak! Tussen zijn ogen. En jij? Ik. Oh. Oh. Oh. Sergeant, het zijn er al drie minder. Dan moet je volhouden. Wie is die burger daar? hij heeft een scherpschutter, Alex Schotraak, We kunnen hem niet missen. Aanleggen. Ik kalm op die vens zonder helm op de hoek. Prachtig, je hebt hem geraakt. Ik gluur hier door die nauwe spleet. En ik vuur alleen als ik zekerheid heb. Mannen, dat doen we allemaal. Is er nog munitie? Staat te bezien. We moeten alles doen om onszelf te beschermen. Er is enige onzekerheid bij de vijand. De aanvallers hebben ons goed gerichte vuur opgemerkt. Geen enkele kan dichterbij komen. Knapwerk. Mijn Klaar en ja, We moeten wel. Tot de laatste man. Op de eerste verdieping kunnen we beter stand houden. Ik geef... Oh, oh mijn buik. De luitenant is getroffen. Oh. Schieten in de hoop. En moeien niet met de rest. Laat je vuur niet. Ik zal u vreken, luitenant. Hoor, het vuur wordt onregelmatiger. Een stormaanval blijft uit. <racht> ze likken hun wonden, die bijeren. Laat ze komen, ik wacht. Françoise zal in een vrij land leven. Ze heeft ja gezegd. Het is een mooie en een lieve meid. Ze heeft het monsieur. Aha, ze heeft alles. Kom, kom jongen, kom. Ik, ik heb het commando overgenomen. We, we moeten met patronen raken op, sergeant. Het wordt een debakel. Op de zolder ligt een gesneuvelde, die heeft zeker nog dertig patronen. Door. Oh. Ah. Alweer een minder. Hoe zijn we nog? De, de, twee, vijf, zes. Patronen van de gesneuvelde. De voorraad raakt op. De eerste verdieping is verloren. Die matrassen houden het niet. Niet opgeven, ik ga meedoen. Waar is een Hier. de koperaal? Hier. kogel is een hersens. Stop! Het luik! Op zee! Kijk. De blauwe hemel, het dak is weg. Ze zitten dichtbij. Schieten, schieten, kom op, oh, schieten! Ik doe niet anders? Oh, donders ze halen er een kanon bij. Die rotzakken! Oh mijn god! Het oh. is Jean. Die lavafiets met een kanon. Dat zullen ze weten? Patronen, jongens, ze komen. Patronen, patronen! Jean, Jean. Jean. Ja. Het huis van Weiss is genomen. Ja. Nee, nee, nog niet. Zijn we hier veilig, corporaal? Kop houden! Zo, eindelijk een beetje bezorgd om ons. Ik zal wel moeten. Als wij nog terug willen trekken op Daar zijn moet Dan door... moeten nou doodstil zijn. We zijn afgesneden. Kijk dat huis branden. Wat kijk je, Louis? Ja, wat wil je? Het is het huis van mijn zwager. Zo? Oh, jij is al best een lekkere zus, hè? Met... Lube, geen vuilbekkerij. Zeg, boer, moet ik bij jou laten koeieneren. Ik lig hier niet voor mijn lol. Stil! Beers de soldaten zijn achterom geslopen. Kijk, ze slaan de deur in. Kom maar dicht, als ons leven ons lief is. Ze staan op 30 meter. Ze komen, de schoften, en we hebben geen patronen meer. Ze hey, hey. zijn binnen? Hey. Hey. Ah! Wie zijn jullie, en wat voeren jullie hier uit? Drie soldaten, en jullie? Wij zochten de dekking. We hulpen de gewonden? Niks meer. <laughs> Met gloeid op op jullie schmoelen. Geef dat. Meer Moment. Executie. Voeten naar buiten. Al, herleutnant? Natuurlijk niet, mens. Alleen niet die burgers. De soldaten ontwapen en gevangen nemen. Mars. Ja. God, mijn huis staat in brand. Kom op, monsieur. Laurent! Opzij, vrouw. Ze zijn onschuldig. fout tuig. Laurent, ik moet je omhelzen. Groef, mijn vrouw. Het is afgelopen. Laurent! Laurent! Trek die vrouw weg. Of ik even naar op de kogel. Nee, nee, Laurent. Ze gaan jullie doodschieten. Wees flink, Frans Trek die vrouw weg. wist is er verstander. Laat ons gauw zijn. krijgen de kogel. Oh, wel. Ik had hem lief. Oh mijn god, ik had hem lief. Mama, mama, geef me te drinken. Oh mijn mama. lieveling, mijn schat. August, August. Merde, waar ben je? Klein kruin, ik zal je... Clementine, hier. Ach, ik zie het. Kijk, kijk, mijn klein August, Mijn pop. Dan heb je Françoise. Neem jij het kind. Ik moet de soldaten volgen. Laurent en Monsieur Wijs worden gedood. Verdomme, de Mama. Blijf bij Clementine. Mama. Ga niet, Françoise. Ik ga. Ik zeg, je gaat niet. Pas jij op mijn kind. Mama. Daar komt Françoise. Luitenant, ik, ik heb één ik heb van uw mannen gedood. Deze jongeman en zijn bruid. Laat hem gaan en knap het op met mij. Let op die vrouw. Hallo, tuig. Die vrouw. Nee, laat me dan samen met hem. Zij is niet de houder, bloeder. Ik smeek jou me vast. Laat me met jou sterven. Dat is niet waar. niet waar. Ik hou toch van je. Ik wil met je sterven. Françoise. Die vrouw weg. Leg aan, kweer. Vier. Als ik een Duitser in mijn klauwen krijg. Spreek niet zo luid, Loebay. We zitten hier ingesloten. De vijand trekt weg. Waar, waar is Maurice? Die, uh, die zijn de greppen langs de weg naar de plaats van de fusillade geslopen. Krankzinnig. Waarom? Die bijeren, die hebben zich weer bij hun regiment gevoegd. Konden wij dat maken? Sedan op twee kilometer. Corporal, wat ben je van plan? Misschien is er wat te vreten te vinden in die puinhoop van Huizen. Wij weten nog wel leven ook. Let op die vrouw. Ze is opgestaan. Ze heeft de armen van de lijken over elkaar gevallen. Ze heeft ze zelfs gekust. Een kruis geslagen. Oh mijn god. Ik had eindelijk. Ja, eindelijk mijn besluit genomen. Diep in mijn hart was Laura alles voor mij. We hebben elkaar een minst, nacht, een enkele nacht. François, François. Oh, Montje, schiet me maar neer, ik wil niet meer leven. Ken je me niet meer? De broer van madame Weiss? Monsieur is doodgeschoten, en Laurent. Ik spreid mijn armen uit. Schiet dan, moordenaars. Kom hier in die greppel. François, toe! Oh mijn God. Laat mij je ondersteunen. Nee. Monsieur Maurice, ik wil niet leven. Ik wil. Ah. Maurice. Jean. Jean. Maurice. Maurice, mijn vriend. François. Haar hoofd, verbrijzeld. En ik... Jij, jij leeft. Maurice, jij leeft. He? Je bent gewond. En je arm, daar ging ze een hospitaal. Kom, kom, kom okay. even. Weg. Vol op Sedan was het derde deel van de hoorspelserie De Ondergang gebaseerd op de gelijknamige roman van Emile Zola in een bewerking van Regina Bichot van der Vrande. De rolverdeling was als volgt. Corporaal Jean Macaire, Hans Vierman. Maurice Levasseur, Hans Karsenbar, Loubet, Joop van der Donk. Pache, Jan Borkes. Weiss, Paul van der Lek. Françoise Petra Dumas Een luitenant Robert Sobels Een sergeant Frans Coxhoorn. Clémentine Tine Medema Auguste Gerry Mantel Laurent Dolf de Vries Een Duits officier Maarten Kaptein Twee soldaten Floor Koen en Ad van Kempe Technische verzorging Léon Dubois en Fred de Bier Regie Dick van Putten.